Ze zien het de laatste tijd veel voorbij komen in Amsterdam. Tientallen scholieren krijgen berichten dat ze iemand lastig zouden hebben gevallen. En dat ze daarom geld moeten betalen. Dat gaat soms om honderden euro's. Deze jongen, die niet in Amsterdam woont. en graag anoniem wil blijven, werd er ook de dupe van. Ik kreeg dus via Snapchat kreeg ik een bericht. Het gaat dus om de afperser die mij een bericht heeft gestuurd. Die zei dat ik iets heb gezegd wat niet zo is. Na een hele lange discussie achter de rug te hebben met de afperser. zei hij uiteindelijk dat ik 100 euro moest betalen. Daarna liep het steeds. Uh... Uh, op omdat ik het niet wou betalen natuurlijk. Als ik het bedrag niet zou betalen... dan zou de afperser uiteindelijk ja, naar mijn huis komen, zei hij. Hij ja, heeft zich daarna het contact geblokkeerd. Sommige scholieren krijgen korting als ze namen van leeftijdsgenoten doorgeven... die dan ook afgeperst worden. Veel meldingen hierover komen uit Amsterdam-Zuid... maar ook in andere delen van de hoofdstad zijn al slachtoffers. Bij een ongeluk op een snelweg in Duitsland... is een Nederlandse jongen van 19 omgekomen. Hij was samen met een Spanjaard onderweg naar Nederland... nadat ze naar een Duitse nachtclub waren geweest... Onderweg kregen ze ruzie en zetten ze de auto stil op de vluchtstrook. De jongen stapte uit en werd daarna door een andere auto doodgereden. In die andere auto zaten vier mensen, die raakten licht gewond. En nog drie uur, dan is Donald Trump opnieuw president van de VS. Hij wordt rond zes uur beëdigd en gaat dan ook meteen aan de slag. Gisteravond gaf hij nog een speech aan zijn aanhangers, vertelt correspondent Rudy Bauma. In zijn laatste speech voor de inauguratie belooft Donald Trump direct daarna, dus vandaag nog, met een lawine aan presidentiële decreten te komen. Over TikTok, over het vloeibare goud waarvan hij meer wil oppompen en over amnestie voor kapitoolbestormers die hij gijzelaars noemt. Een besluit dat 99,9% van zijn aanhangers prachtig gaat vinden. Denk Donald Trump. Trump heeft een drukke dag. Hij zit nu samen met zijn vrouw Melania in de kerk. En straks tegen 6 uur onze tijd legt hij de eet af in het Capitool. Het weer in Nederland. Het is grijs, maar op de meeste plekken droog. Met temperaturen rond de nul. Morgen blijft het ook zo goed als droog. Er is dan af en toe wat zon. En het wordt een graad of drie. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 wordt op zaterdag met Shalemar en A Night to Remember. Zet je koptelefoon op Richard, want we gaan weer beginnen. Het uur 2 alweer van dit radioprogramma, wat gaan we daarin allemaal doen? Ja, we beginnen straks met een interview van Dennis Kool. Weet je wie Dennis Kool is? Ja, die is de nieuwe eigenaar van de Rabbel, zeg maar. Ja, de Skool. De Skool heet ja. dat tegenwoordig. Ik ja. ben wel heel benieuwd wat hij gaat veranderen aan het café...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 ...om andere onderste te blijven. Zeker, en een uh, regiogenoot... Uh, ...dat is de, uh, toch net weer even anders spelen ook... Hè? ...team ja, uit Haarlem. Meestal is het wel een hele aparte wedstrijd... het is een beetje jammer dat hij eigenlijk zo vlak na de witte komt... ...want ik denk nog niet dat iedereen uh, weet... ...wat dat wedstrijd de dag is en zo. Het is meestal toch wel een wedstrijd... ...die redelijk druk bezocht wordt... ...met meestal ook wel de afloop... ...de, de mooie derde helft met... Uh, ...Edo maakt er altijd in ieder geval een feestje van als we daar zijn...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 Boom, Lafayette Boom, het middenveld. hebben trouwe, oude, trouwe gediende. Koeman Giels is er, ook heel fijn. Karsten Vries is hersteld, ook heel fijn. En de derde middenvelder is vandaag Berk Belekamp. De, en in de spits hebben we dan Rijf Berg, onze Nijsselberg. trouwe, ouwe, oud maar goud. Een jonge van de Haan. En Dani Bakker, ons 16-jarig talent. Die waarschijnlijk, als het allemaal doorgaat wat we nu horen, intern na dit seizoen naar de Profs. Of in ieder geval naar de Profplus Volgendom gaat. Dus dat is een beetje de situatie. In het Edo-doel hebben we nog een zandvoortje kiep gestaan. Ook wel apart. Dus uh, Die dus, uh, moeten ze tegenhouden om ons te uh, scoren te beletten. Zeker. Daar kan die niet dus, uh, wat voor ons doen, dan, uh, zeg maar? Nou, dat afdagen, ik ik, ik uh... heb hem al eens gevraagd, maar hij is ooit hier geweest. Hij heeft met mijn kinderen gevoetbald, Maar hij is naar Edo en, daar zit hier en uh, okay, dat zit hij goed. Oké, daar komt zijn familie ook vandaan. Zijn vader en zijn moeder en zijn opa en zo. Maar dat, dat is goed. We zijn inmiddels weer in een corner van Edo na negen minuten. Die gaat voor de goal.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 Die, uh, ja, die, is, die was altijd een goede speler. En uh, ja, die is ook uh, een kant met blessures, knieën, enkels zo. En uh, die zit tegenwoordig in de technische staf. Je kan ik ook af zeggen, ja, klopt. Oké, okay, ja, nou, ja, mijn, nog een mijn... vraag. En dat la lazen we ook. Dat uh, SV Zandvoort op zoek is uh, naar een uh, hoofdtrainer.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 En uh, zodra er wat is, meld ik mij en anders dan hoor ik jullie straks. Goed? Jazeker, tot zo. Oké, okay, tot straks. hoi. hoi, hoi.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 shadows around?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 Kippen bij, leuk. Het was een leuke worden. woord. Jesse daar was er de kippen bij om in te koppen. Dus zo was het 1-1. en Dat ging goed. We dachten, nou, daar deed Danny Bakker op de Hij was goed bezig. En het maar goed. Nee, dus, Na de 26e minuut was er weer een aanval van Edo. en Die nou, was helemaal vrij. en Die man zat 2 meter vrij. Al, die krijgt het voor elkaar helemaal over. Dus het bleef 1-1. Dat uh, duurde even een paar minuten. Toen uh, weer een mooie avond van Edo. Die werd op de rand van het strafschopgebied volgens de scheidsrechter 1 één meter binnen, werd de speel neergehaald. En het werd dus strafschop. En toen was het 1-2. Uh, Daarna uh, nog, uh, nog, nog, nog een keer een aanval van Dani Bakker voor Zandvoort. En hetzelfde moment. Deze werd niet afgemaakt. En ook Edo nog een kansje, nog een kansje. Dus het is uh, 41e minuut nu. 41e minuut gaan we in. En de stand is uh, 2-1 voor Edo. En leuk, wat een leuke wedstrijd om te zien. En uh, ja, het is, de stand is verkeerd voor ons. Maar dan maar... Uh,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 in het volgende uur gaan we daar vast en zeker nog wel even aandacht uh, aan besteden. Het uh, tweede uur zit er alweer op, helaas met de uh, voetbal. Ik heb uh, nog geen uh, bericht uh, verder gehad van uh, onze verslaggever Piet Pijper. Dus het staat uh, daar uh, ja, ook in de rust. 1 tegen 2 voor uh, Edo HFC. Dus in de tweede helft moeten we in ieder geval proberen daar een uh, gelijk spelletje van te gaan maken...